Mag het licht uit? Mag het licht Ja, zeker mag het licht uit. Heel graag zelfs. Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte kun je zien wat een enorme hoeveelheid kunstlichten door ons land geproduceerd wordt. Dat kan beter, dat kan gezonder, dat kan duurzamer. En het mooie voordeel daarvan, dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die pracht van de sterrenhemel. Dus ik zou zeggen, doe allemaal mee en ga naar nachtvandenacht.nl ja. Ja, nou ja, kijk, ik, ik ben eigenlijk de hele dag met mijn werk bezig. En uh, ik heb daardoor amper de tijd om de krant te lezen. Nou, daarom ben ik blij dat ik met mijn buurman meer Ja, soms staan vaak hele leuke gesprekken. Uh, even kijken, nou, dat doen we al nou zo'n uh, zo tien jaar. Ja, en niet alleen voor de gezelligheid. Nee, maar ook omdat het zo wat minder druk op de weg wordt. Hè. En daardoor natuurlijk ook veiliger. Ja hoor, wij carpoolen.